Ja, okay. <laughs> Joop, wat ben je aan het doen in het dorp? Ja, we hebben natuurlijk vanmiddag een Shantycore-festival. Shantycore en Zeeliederen-festival, moet ik eigenlijk zeggen. Want ja. het zijn niet alleen maar chantes die er gezongen worden. Maar en dat is uh, natuurlijk, uiteraard ben ik broersmatig, en, uh, maar ook een liefhebber. Het, uh, ik geniet hiervan. Ja, ze, ja. Hoort Shantycore echter bij Zandvoort? Mm, zeeliederen meer, denk ik. Zeelieden. Shantycoren, die werden op de grote zeilboten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 Echte zeeliederen, maar zeeliederen maar, zoals de Zuiderzee beladen, dat hoort wel in Zandvoort thuis, ja, ja, ja, vind ik. Ja, ja, en daar hebben we ook een heel mooi koor voor natuurlijk, ja. en dat is het, het gemengd koper ensemble. En dat gaat straks optreden? Dat gaat zo meteen optreden op Hoe het wat? Kerkplein. Ik mee om vijf voor half drie, als het goed is. Oh, dat redden we wel. Op het hoofdpodium, want het is in feite het hoofdpodium, gesponsord door een heel groot gokbedrijf hier in Zandvoort. Oh.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 en uh, ik ben er toen mee gestopt eigenlijk, en, en ja, het is toch wel heel leuk om te doen. Ja, ja, ja, ja, ja. het ja. blijft een leuk spel ja. ja, het ja. is een mooi spelletje, ja, ja. We, ik, ik hou van elk sport hoor, ja. laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Maar nou, basketbal vind ik wel een heel leuk. Alles baller. met een bal, daar kan je Joop uh, naartoe sturen. Ja, niet alleen ballen, maar uh, een paar ook. Uh, oh ja? Dressuur. Uh, uh, Hoe is het mogelijk, hè? Er is één spel met, met, met een bal waar ik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 Al wat uh, zo begin van de winter wordt gespeeld. Meestal in de winter. Nou, ha hartje winter, hè? Hartje winter. Het is winter. Dus tussen de kerst en uh, de eerste paar dagen in januari, ja. januari is dat? Ja, nou, dus om precies te zijn, winter, Van 27 december tot en met 2 januari. Ja. Dus uh, ze moeten allemaal oud en nieuw vieren hier. Want er komen natuurlijk internationale teams ja, zeker. Ja, ja, uit ja, ja, de hele ja, wereld. Ja, ja, ja. Maar het... Een grote toernooi. We hebben het natuurlijk nu over wat vroeger heette de Haarlandse Basketbalweek ja. En dat heet nu de Haarland Basketball Classic. Oh. Um, dat hebben ze gedaan omdat het toernooi al ruim 25 jaar bestaat. En um, daar is de laatste paar jaren zijn er een paar dingen fout gegaan. Men is samengegaan onder andere met uh, Amsterdam. Dat zou het ene jaar in Haarland zijn en het volgende jaar in Amsterdam en zo om en om. Uh, dat, toen heette het de Amsterdam Haarland Basketbalweek. Ja,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 Het kost een beetje. Je moet ja. die teams laten komen. Het kost geld. Over, over, over Vernachtingen kosten geld. Uh, het, het was gigantisch. En op een gegeven moment kon de, de organisatie dat niet meer trekken. Uh, geen sponsoren genoeg. En toen is het naar de ratsmode gegaan. Toen is Roel Pieper... Uh, die ken je wel. Ja. Uh, die was uh, voorzitter van uh, Amsterdam. Van de basisschoolvereniging. Stapte daar heel veel geld in. En die heeft eigenlijk toen geïnitieerd... dat de Amsterdam Haarlem Basisschoolbeweek... Ging ontstaan, moet ik het zo zeggen. Uh, alleen in Haarlem was het een succes en in Amsterdam niet. Nou ja, oh, daar, kwam nie, daar kwam niemand. Te weinig mensen, ja. moet ik het zo zeggen. En, en toen is er een jaar niet geweest en nu hebben ze weer uh, de oude formule opgepakt. Alleen in Haarlem.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 Nou, je op, we gaan aan de programmaleider vragen of jij weer een verslag mag doen nou, hè? Ja, met uh, Volgaarne. Ja, ja, ja, ja, ja. Geef je een uh, goede reden om daar naartoe te gaan. Ja, dat, ja. dat is helemaal geen punt verder. En een stoeltje voor jezelf en helemaal. De, de programmaleiders leidt zichzelf. Er was daar het vorige keer ook nog bij. De laatste. Okay, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ook een baas Ook een Goed, nou Joop, veel plezier vanmiddag. Ja, en leuker. met de chanty Ik wil nog even, even ja? inhaken. Ja? Ja? Want ik, ik heb ook van jullie gezegd, er is vandaag gehandbald in Zandvoort.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 Op een da dat niet op een database daar dus was, maar die had ik net namelijk gewist, geloof ik. Oh, <laughs> maakt niet uit, maakt niet uit. Lekker zwingende muziek bij uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, Joop van Nes die had het, uh, die had het al over de Shantikoren. En er uh, was natuurlijk gisteren door dorpsomroepersconcours in Zandvoort. En nam uh, Klaas Koper afscheid als dorpsomroeper. En Jaap Koper die heeft hem gisteren geïnterviewd. En daar gaan we even naar luisteren.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 En ik heb boze plannen om met Greve van den Berg de accordeonisten, Gaan we het zangduo App en Vloet oprichten. En dan gaan we in biadenhuizen en zo. Wat gaan we zingen? Dat is nog nogal wat. Ja, dat wordt. Een... <lacht> ja. Dit de derde jeugd komt er aan, hoor. <lacht> Goed, de bladeren vallen. De herfst is wel aangebroken. Ook al aan jou als dorpsjongen, maar er zit iets in de knop. Hoe bedoel jij? Dat zang nu al.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 Muziek op ZFM Zandvoort. Het is vijf over half drie en we gaan naar Frits Reek. Frits, goedemiddag. Goedemiddag, middag Goedemiddag. Van, vanmiddag worden we weer gevoetbald. Een bloemennaal tegen Laren heb ik begrepen. Ja, en dit is een hockeywedstrijd ook nog? Een hockey, ja. <laughs> het is een hockeywedstrijd, ja. Uh, en, uh, alweer, uh, Benno, en het is de eerste thuiswedstrijd uh, van uh, de heren 1 van de hockeyclub uh, Bloemendaal. En zij ont, uh, ontvangen zijn vanmiddag gastheer van uh, ook een hele grote club in Nederland. En het is de hockeyclub Laren. Ah, dus dat betekent grote publieke belangstelling. Nou, ik denk dat uh, wat hier bij Bloemendaal op visite komt, dat Telstar bijvoorbeeld heel erg blij mee zou zijn hoor.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 Uh, wat de Nederlandse jongens uh, niet zo aangeboren is. Oké. Okay. En uh, ja, uh, daar kunnen ze van leren. En uh, het geeft uh, extra power. En uh, ja, net zoals met voetbal wat steeds fysieker wordt. Uh, ze hebben lengte en ze hebben kracht. En ja, uh, dat is soms nodig in wedstrijden. En uh, Laren zal dat vanmiddag absoluut gaan missen. Dus Doelman Akbar, uh, die krijgt de druk, denken wij. Ja, ja, ja. ja. Maar daarmee, als ik jou uh, zo beluister, wordt de wedstrijd alleen maar spannender. Nou, of kan spannender worden? Uh, Kijk, uh, uh, spanning, spanning. Uh, de, de, de, de toeschouwers hier, de, de bloemendaalfans, de hockeyliefhebbers, die, die komen voor, uh, voor mooi, uh, leuk uh, en artistiek hockey.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 Ja. Waar je je vingers mee aflikt. <laughs> Goed, en hoe laat gaat de wedstrijd beginnen? Kwart voor drie. Kwart voor drie. Oh, dat is over zes minuten. Ja. ja, ja, ja. En jij bent er helemaal klaar voor? Ik zit, nou, je wilt niet geloven, maar Bloemendel is ook de enige club in een soort skybox. Oké. Okay. En uh, daar, daar zitten wij. Ja, ja, ja. ja. En uh, is er veel pers aanwezig voor deze wedstrijd? Nou, de lokale, uh, regionale uh, mensen zijn er. Maar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 Je onderwerpen proberen een beetje te veranderen, dus je moet zorgen dat je natuurlijk niet elke keer dezelfde roep gaat doen, want dan wordt het een beetje saai. En ja, je probeert uit de krant te proberen anekdotes te vissen, wat er in het dorp gebeurt. En dat vis je er gewoon uit en daar maak je dan een roep van. Ja, heeft Klaas daarin ook bij jou daarin een rol gespeeld, van met deze elementen iets doen?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 ja verprutsen. Want als je dus echt uh, en je, je, je zelf gaat overschreeuwen ja, dan ben je gewoon een hele week ben je, je stem kwijt en dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Is dat ook iets uh, waar jij nu ook op let? Nou, daar let ik ook op ja. ja. Uh, want uh, uh, ben jij dan nu ook wat meer bewuster en zuiniger op je stem gaan worden? Nou ja uh, je, je moet uh, af en toe moet je uh, natuurlijk technieken gaan, uh, gaan leren en daar zijn gelukkig uh, genoeg uh, mensen in het dorp uh, die uh, zich ermee bezig houden en die gaan mij ook daarin begeleiden.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 En er kwamen op een gegeven moment andere wielrenners en die gingen bij hun in het wiel zitten. Die dachten dat zij aan een, een soort uh, aan die rit mee maar dat deden ze niet. Het was gewoon een trainingsrit. Dus zij ging op een gegeven moment gewoon rechtsaf. Nou, die mannen die gingen achter hun aan en op een gegeven moment komen die mensen van nou, we, zijn, we zitten vol aan helemaal foutje. En toen hebben ze pas uh, tegen die gasten gezegd van uh, wij gaan de zandvoort. En die zaten gewoon in een andere rit. Dus die waren helemaal uit koers geraakt. Dus uh, waar ze echt lachen, zegt Klaas. Ja. Goed Gerard, uh, dankjewel. There was a time When I was so broken hearted Love wasn't much Of a friend of mine The tables have turned Yeah 'Cause me and then where's that part Love was the killing guy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 Op dit moment is het uh, Lade dat even iets mag doen, maar aan de rechterkant met uh, Rogier Gier Hofman, de nieuwe aanwinst van Bloemendaal uh, aan de bal. Plaats even terug naar Jinnenskens. En die vindt dan uh, Wouter Julia. Ja, Bloemendaal speelt uh, de bal rond achterin. En. Uh,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 uh, van Boerma, maar die komt natuurlijk bij een, uh, bij een blauwe stik terecht. En uh, ten koste van een open training mag Laren weer iets gaan doen. Zo'n uh, 1500 toeschouwers hier uh, rond het kopje. Het zonnetje schijnt uh, een beetje. Er lopen nog steeds mensen aan. Maar uh, ik denk uh, dat we die, uh, die 2200 uh, toeschouwers makkelijk uh, zullen krijgen. Want voordat je je auto kwijt bent ja. uh, van het kopje, dan moet je even een stukje gelopen hebben. Vooralsnog uh, leidt uh, Bloemendaal uh, in die openingsfase van die wedstrijd tegen Laren met 1 tegen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 Goed, en... nog even muziek, dan het Dat nieuws. En dan komen we bij je weer bij je terug voor uh, nog een uur uh, zondag in Kennemerland.